Twee uur, Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Een groep Zuid-Koreaanse artiesten is in Noord-Korea aangekomen... voor twee historische concerten. De K-pop-artiesten treden vandaag en dinsdag op... met muziek die normaal verboden is in dat land. Wel heeft Noord-Korea een eigen popband, de meidengroep Moran Bong... die heten de artiesten welkom. De concerten vinden plaats in aanloop naar de topontmoeting... tussen de leiders van Noord- en Zuid-Korea op 27 april...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 Hoewel hij zich loyaal toont aan het Kremlin... behoort hij niet tot de vriendenkring van president Poetin. Hoe en waar hij het geld zou hebben verduisterd is onduidelijk. In Frankrijk is een man omgekomen door een kapotte kermisattractie. Hij zat in een gondel die door technische problemen... hard tegen de grond werd gesmeten. De man werd daardoor eruit geslingerd. Twaalf anderen raakten gewond, onder wie vier kinderen. Het ongeluk gebeurde even buiten Lyon... De uitbater van de kermisattractie is aangehouden voor verhoor. En de kermis is stilgelegd. Het weer. Er trekt regen over het land. Alleen in het noorden blijft het droog. Het koelt af tot 3 tot 5 graden. Overdag veel bewolking en soms regen of motregen. Ook dan blijft het in het noorden schrijven wat droog. Smiddags is misschien in het westen zon. Het is kil met 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Wouter Bouwman. Hoi en welkom terug bij de wereld van BNF. En erg fijn dat je naar ons luistert, mede wereldreiziger. In dit programma praat ik namelijk met Nederlanders in het buitenland... aan de hand van actuele thema's. En het komende uur hebben we het over, uh, ja, uh, onder andere... We hebben we het eigenlijk over? Oh ja, sport gaan we het over hebben. We gaan het hebben over geld en we gaan het hebben over vluchtelingen. Um, maar ook over bijvoorbeeld mogelijke investeringen. Hoog tijd om je voor te stellen aan mijn correspondenten van dit tweede uur. Jasperine Groeneveld in Bratislava. Wat houdt de mensen in Slowakije deze week bezig? Uh, verschillende dingen. Uh, we hebben een nieuwe regering. Niet onbelangrijk. Uh, ja. dus dat houdt de mensen wel bezig. Uh, maar goed, het land is zeer bestuurbaar. Dat... Dat, is een, <laughs> dat, is mooi. dat is één ding, ja. Ja, dat is één ding inderdaad. Uh, maar de protesten tegen corruptie gaan wel door nog steeds. Uh, we noemen het de, de protesten voor een dienst van Slovakia, een fatsoenlijke uh, Slovakije. Uh, en die gaan toch nog wel door, ondanks dat er een nieuwe regering is. En, uh, en wat ik dan zelf uh, toch wel echt opvallend nieuws van deze week... Deze week is Uber in Slovakije verboden, officieel. Um, rechtszaak geweest en uh, sinds woensdagavond 10 uur zijn ze uit de lucht gehaald. het uh, is oh, ja. Persoonlijk drama natuurlijk, want ik ben echt een groot uberfan, <laughs> Zeker hier. Want een gemiddelde rit kost hier zo ongeveer 2-3 euro ongeveer. Dus, um, um, dus ja. ja. En wat, wat daarin ook echt weer opvallend is. Um, want nou, het is een beetje bekend verhaal. Volgens mij is het in Nederland hetzelfde. De, de, de bestaande taxichauffeurs of de, de He, de, de, de, de, de ouderwetse taxichauffeurs, die hebben de rechtszaak aangespannen, ja. want die doen het oneerlijke concurrentie. Klopt. He, mensen rijden met hun eigen auto, dat moet allemaal niet kunnen. En het is niet gereguleerd, zeggen ze dan. Maar wat hier echt, echt enorm aan de hand is, dat als jij als toerist hier treinstation uitkomt en je houdt een taxi op straat aan, of eigenlijk in het algemeen je houdt een taxi op straat aan, weet je al zeker dat je enorm um, belazerd wordt. Uh, echt de, de, de, de, de ouderwetse uh, de toerist die de weg niet kent... ...we nemen 10.000 omwegen... ...we laten de teller op zijn allersnelst oplopen... Ah, ja. ...en ritjes die me inderdaad met Uber 3 euro kosten... Uh, ...kosten je met een, een, een reguliere tussentekend taxis... ...voor 20 euro, 25 euro makkelijk. Dus ja, uh, dus, yeah, dat is natuurlijk eigenlijk wel een beetje de rade van het hele verhaal. Ik zeg ja, het is niet gereguleerd... ...maar als er iets niet gereguleerd is... ...dan zijn het eigenlijk wel... De normale taxi's met het taxibordje erop. Ja. Want die, ja, dat zijn ook echt boel waar ik gezegd. Dus nee, ja, de mensen in Turkije, ik heb geen idee. Ik moet zeggen, uh, uh, mijn, mijn uh, kennissen en vrienden gingen waren erg verbolgen. het feit dat ze dat verboden ze... <laughs> Ja, want ze, jullie gaan dus maar... Londen achterna. Want in Londen is het ook al verboden. Ja. Ik geloof dat ze in Turkije erg bezig zijn met het verbod. Ja. Hier in Amsterdam ja. uiteraard ook. Ik geloof ook dat ze ja. uh, een, een aanval wilden doen op het uh, Amsterdamse hoofdkantoor. Uh, ja. maar, maar in Amsterdam weet ik dat daar uh, een, een nieuwe soort uber is. Dat heet Via Fan, geloof ik. Via Fan. Uh, okay. Is er ook zoiets nu in, in Bratislava aan de gang? Ja, ja we hebben al Taxify. Uh, hier heet dan Taxify. Het is een, een gelijk iets, inderdaad. Alleen dan plaatselijk opgezet. Um, dus nou, ik heb uh, gisteren de, uh, de, de, de app gedownload daarvan, dus ja. die gaan we dan uittesten. En we hebben hier ook hop-in Taxi en uh, Hopin, dat is hetzelfde als Uber, dat heeft ook een app en dan kun je uh, je bestemming in, ingeven in de app en dan dichtbij zijn en dan komt dan naar je toe. Maar die is dan wel een soort van officieel in de zin van dat het echt een bedrijf is die de auto's levert, dus mensen rijden niet met hun eigen auto's. Oh ja. um, dus ze hebben ook echt een taxibordje op het dak en hop in op de zijkant. Um, en die zijn ook echt wel scherp geprijsd, moet ik zeggen. Maar Uber was toch nog wel net iets goedkoper. Maar nogmaals, taxi is hier echt goedkoper. Want als ik dan 3 euro met een Uber kwijt was, ben ik met, met hop in misschien 4 euro kwijt. Mm -hmm. zeg maar. Dus het ja. is. Ja, en de reden dat het. Want er rijden onwijs veel taxis hier. Uh, en het is niet omdat um, uh, uh, het altijd maar voor slecht geregeld is of wat dan ook. Maar je hebt hier een uh, zero tolerance uh, beleid met alcohol. Je mag echt helemaal niets drinken, zeg maar. Dus daarom wordt er ook echt best wel veel gebruik gemaakt van taxis. Want ook als je besluit um, um, toch maar één wijntje te willen drinken bij het eten... Ja, dan pak je toch wel snel een, een taxi... omdat er echt best wel een pittig, een stevig zero tolerance beleid is. Ja, nou, goed dat je hem nog even uitlegt in ieder geval. Dat dat, dat de reden is uh, dat je wel eens een taxi pakt. Uh, we gaan het ja. straks hebben over vluchtelingen en over uh, geld. Maar voor die tijd reizen we nog even door naar Zwitserland. Patricia van Liemt, waar heb jij je deze week over verbaasd? Uh, nou ja, ik heb twee dingetjes, ik heb alle dingetjes voor je, Wout. Maar ik heb twee dingetjes en ik dacht, oh, dan moet ik echt even wat tegen Wout eraan houden. De eerste is, vond ik zelf best wel een schokkend feitje eigenlijk. Want ik was hier met mijn Zwitserse buurvrouw aan het praten. En uh, begon, toen hadden we het over schuilkelders. Want ze hebben hier natuurlijk allemaal van die hele grote schuilkelders, die hele dikke deuren. Dat is hier heel normaal. En toen begonnen we al Voor de oorlog dus, of voor... Uh... Ja, ja, voor okay. als er oorlog uitbreidt. Oké. Okay. Uh, en ik geloof uit mijn hoofd dat ze sinds een jaar of wat hebben afgeschaft... ...maar dat tot 2014 moest elk nieuw gebouw ook echt schuilkelders hebben. Ik geloof dat dat nu veranderd is. Maar uh, toen begon ik met haar een beetje te praten over de Tweede Wereldoorlog... ...en hij wist er echt bijna niks vanaf dat ik echt wel dacht, oh, weet je wel, dat is wel typisch. Want ja, ze hebben natuurlijk niet meegedaan. Mm -hmm. Links rechts wel het geld gesponsord. Ja. Maar eh, toen ging ik even vragen hoe het zit, zeg maar, vandaag de dag. Want deze buurvrouw is 43, dus een nou, tijdje geleden op school gezeten. Toen vroeg ik dus, hoe is het vandaag de dag op school? Mijn kind zit hier natuurlijk ook op school, die is uh, 7, maar bijna 8. Ze dus krijgen hier praktisch niets over de Tweede Wereldoorlog. Nou, vind ik toch dat ik dacht... Opmerkelijk. Ja, niet? Dat, is, dat is zeer opmerkelijk, want uh, hier hoor je steeds meer geluiden van, we moeten het serieuzer nemen. Uh, ja. Het komt er weer aan, 4 en 5 mei, nou ja, natuurlijk wel, nou, het komt er Ja, zeker wel. Ja, zeker en er wordt steeds vaker gezegd, uh, ga erover in gesprek, uh, we moeten het niet vergeten, het is heel belangrijk. Ja, ik bedoel, vrede is niet vanzelfsprekend, en, sinds... en, uh, en vandaag de dag ook niet, maar voor de Zwitsers dus wel. Dat vond ik toch, dat ik dacht, oh, weet je wel, uh, apart? Ja, en met dezezelfde buurvrouw. <laughs> een heel ander gesprek. Een dan. hele gezellige buurvrouw is dat. Een hele gezellige buurvrouw. Echt de typische ik, ik heb. er in mijn hart. Juist, ja, een, een, een. Heidi? Nee, nee, nee, Nicole. Dus een Dit is vrij, vrij normaal. Maar daar hing dus een poster bij ons, zeg maar, in de deurportiek met een konijn van hun en daaronder het konijn is weggelopen. Dus nou, deze vrouw die steeg voor mij in mijn aanzien echt gigantisch. Want ik dacht, dit is een supergoeie paasgrap, weet je wel. Dat konijn is weg, ja de, weet je wel. Iemand moet de paas eigenlijk ergens neerleggen. <lacht> dus ik loop naar de toe, weet je, en ik denk voor zo van hal van ha, ha, ha. Dus op dat moment, ze kijkt me aan en ze begint te huilen. Ik dacht ik dacht ook. Dus konijn is echt weggelopen. Dus, um, nou goed, dan ben ik met haar vandaag de hele middag. heb ik met haar even konijnen gevonden. <laughs> maar ja, niet gevonden. Dus, nou ja, dat was even mijn verhaal van mijn Zwitserse buurtaal. Maar die, hebben die Zwitsers zo weinig humor? Ja, nee, nee. Ja, ja. Nee, ze hebben minder dan wij. Als ik dat zo even in de een, in een hok mag zetten. Minder, maar zij is best wel open. En ik vind haar niet heel Zwitsers. Zij begon ook meteen over haar relatie te vertellen. En dat ze ook wel relatieproblemen heeft. En dat doen de Zwitsers. Die hangen die, die, die vuile was niet buiten. En mm. zij, zij doet dat wel. Dus ik dacht echt zo van... Nou, ze heeft gewoon hele goede grappen <laughs> over dat konijn. Maar nee, dat was dus niet zo. Dus ik heb er getroost met een glas wijn. En uh, oh. ja, ik hoop dat het konijn nog uh, terugkomt. Maar ik denk persoonlijk dat het konijn gewoon heel druk bezig is met de eieren neerleggen. Maar dat we zal wel moeten. Zien. Ja, we gaan het zien. We gaan het in de gaten houden. We gaan het uh, straks over serieuze zaken hebben. Namelijk over sport en geld. Maar eerst even naar Moritz in Colombia. Moritz, net ging het over een konijn. Jij hebt ook konijnen, weet ik. Zijn ze er nog? Ze zijn er nog, ze zijn er nog. nog. Goedenavond avond, uh, Wouter. Goeie Moritz. Uh, ja, nee, het was... Het was uh, nou, de week is uh, bijna voorbij. Het was Pasen hier. En uh, ik weet niet of je de achtergrond geleiden kunt horen... maar we zijn uh, met de hele familie op een boerderijtje en... Uh, en we er de week mooi af met een uh, met een lekkere uh, uh, We hebben op het menu een fondue kaas van Nou, heel Colombiaans. Uh, heel Colombiaans. Ik mocht koken, ik mocht koken. <laughs> <laughs> dus ik, ik doe wat anders. En en ze, zijn, ja, ze waren wel uh, heel erg nieuwsgierig. Hadden we hadden er nog nooit uh, van gehoord of wat gezien. Ja. Um, dus nee, uh, paas is voorbij. En uh, wat, wat is er deze uh, wat is er allemaal gebeurd deze week? Nee, nou, die wonen ze, uh, had ik vorige keer ook verteld, in Popayan. Mm -hmm. uh, en uh, nou, dat is dus een oudere stad. Een gelovige stad. Zo katholiek en een gelovige stad, precies. En hier is uh, nee, zeg maar de, de grote uh, happening en, en ook wel echt de trekwijzer voor, uh, voor toeristen... Uh, zowel uit Colombia als daarbuiten, is uh, Semana Santa. Uh, dat is de paasweek. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat, ik, ik, ik heb er heel veel van meegekregen. Ik heb het een beetje geprobeerd te vermijden, in ieder geval de processies. Want uh, wat er dan gebeurt is dat de beelden uit de kerk gehaald worden en dan uh, het hele centrum uh, doorgaat met, met zo'n oh. grote stoet. Uh, ik, ik denk dat ik het wel eens heb gezien uit, van televisie of in Spanje. Ja, maar of, meestal Europa. met echte mensen met, met uh, spijkers door hun handen, maar zo erg is het nog niet. Nee nee nee nee nee nee nee. Gelukkig niet. Nee nee. Dit zijn, de, de, de beelden worden er uitgehaald, Wat wel wat ik zelf een heel mooi uh, verhaal vind. Uh, ik, ik denk dat het toch een beetje een stadsmythe is, meer dan dat het uh, gebaseerd is op, uh, op, op waarheid. Maar wat hier wordt gezegd is dat de mensen die dragen, dat wordt wel iets dat was, uh, van generatie op generatie overgegeven. Dus we zijn dan uh, vier vijf zes, zeven generaties lang al die uh, dezelfde mannen. Sterke mannen? Uh, die, familie, die belde, het zijn altijd mannen, precies. <laughs> uh, die die, die beelden ronddragen en er wordt dan gezegd dat ze in een sleutelbeen, dat het inmiddels uh, ja, te zien is dat er een soort van gat in het sleutelbeen zit van al dat dragen gedurende zoveel honderden jaren. Een soort dat, die, die, die evolutie? Het lijkt mij vrij stug, maar het is een, ik vind het een mooi verhaal. Het, een mooi verhaal. <laughs> het is een mooi verhaal, Moritz, dankjewel, we gaan het straks hebben over vluchtelingen in Colombia. Um, ken jij Kali Uchis? Is dat muziek? Dat is muziek en het is een Colombiaanse dame. Luister maar. Ali Uchis is dit, Colombiaans-Amerikaanse zangeres. En ze helpt me de nacht door met After the Storm. De wereld van BNM Vara. Met Wouter Bouwman. Elk jaar doet het CBS, het Centraal Bureau van de Statistiek, onderzoek naar de vraag wat vindt de bevolking van vluchtelingen. En dan heb ik het over de Nederlandse bevolking. In 2016 was dit thema met afstand het grootste thema. In 2017 vond men zorg en inkomensverschillen belangrijker. En dit jaar blijkt dat driekwart van de Nederlanders vluchtelingen wil opvangen. Cabaretier Najib Amhali hoort bij die 25% die geen voorstander is van vluchtelingen.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 En dat kun je gewoon zeggen tegenwoordig. Daar schrikt niemand meer van. Nee, zo is het maar net. Daar schrikt niemand van. Vangt het buitenland veel vluchtelingen op? Hoe denkt de bevolking van het buitenland eigenlijk over vluchtelingen en alles eromheen? En wat zijn de mogelijkheden in andere landen? Jasprine, deze week bleek dus uit onderzoek... dat driekwart van de Nederlanders voor opvang van vluchtelingen is. Verwacht jij dezelfde cijfers in uh, Slowakije? Hmm, eerlijk gezegd, nee. Nee, nee, nee. Hier, um, uh, ik moet zeggen, er zijn hier ook heel weinig vluchtelingen opgevangen überhaupt... Um, toen de hele vluchtelingencrisis een beetje opstartte, zaten we hier midden in de landelijke verkiezingen. En er schreeuwden politici om het hart, zeg maar, dat hun bovengrens van het aantal de vluchtelingen opvangen nul was. Um, uh, en het heeft, ja, het heeft hier ook voornamelijk een economische reden. Mensen zijn gewoon bang voor hun banen. Um, en ja, er is ook. Um, ik, en, er, er is, uiteindelijk zijn er ook heel weinig vluchtelingen gekomen. Slovakije heeft, geloof ik, Oostenrijk geholpen met een aantal opvangen. Omdat het, het hier een buurland is. Dus het is een soort vriendendienst geweest. Van, nou, wij nemen er 500 of zo. Um, en die, die zijn toen gehuisvest bij, bij vrijwilligers. De mensen die hun huis hebben opengesteld daarvoor. Mm -hmm. Wat heel mooi is. Um, maar daar is het, nou, voor zover ik weet, wel bijgebleven. Um, nee, hier... Um, Um, het is een weinig uitnodigend land um, voor andere, um, andere culturen, andere landen. Ja, want je zegt, er zijn ook weinig vluchtelingen. Uh, hebben ja. die vluchtelingen dan toch zoiets van, nou, dan gaan we daar maar niet naartoe? Ja, dat, is, dat, dat lijkt wel een beetje zo te zijn. Uh, er, het is ook... Al... In Bratislava is de werkloosheid heel laag. Hier zijn wel voldoende banen en ook voldoende goed betaalde banen. Maar het is eigenlijk alleen in Bratislava. En dan heb je nog Kossice, dat is de ene grootste stad dan helemaal in het oosten. Maar buiten de grote steden, die twee grote steden eigenlijk is de werkloosheid echt heel hoog. Echt 18, 18 tot 20 procent, geen uitzondering. En er is ook nagenoeg geen is. Geen, um, je hebt geen recht op een uitkering of je is heel weinig vangnet. Mm -hmm. um, en ja, het is goedkoop hier, uh, maar als je in de stad woont, zoals hier in Bratislava, is het leven ook weer niet mega goedkoop. Moet je alsnog gewoon best een aardig inkomen hebben om fatsoenlijk om, uh, rond te komen om een huis te kunnen huren of een, of een appartement. Of, um, dus ja, het is ook niet zo heel aantrekkelijk. Um, uh, denk ik uh, voor vluchtelingen om zich hier te willen vestigen? Ja. Taal is natuurlijk ook een ding. Taal uh, is echt een moeilijke taal, dat zo maakt. En als je de taal niet spreekt, is het ook heel moeilijk weer mijn baan te vinden. Ja. Dus ja, nou is het natuurlijk, weet je, als je uit Syrië komt, is het ook heel moeilijk om Nederlands te leren, denk ik, of om Duits te leren. Um, maar goed, als daar wat meer mogelijkheden zijn en wat meer um, ondersteuning geboden wordt ook dan is die, ja, dan, dan denk ik dat dat de aantrekkelijkheid van het land vergroot. Maar dat is hier eigenlijk helemaal... Mensen waren hier ook een beetje verbogen, hè. Dat is ook van, ja, hoezo kan de regering nou... maar gaat de regering nou vluchtelingen op willen nemen... terwijl ze niet eens goed voor hun eigen mensen kunnen zorgen? Ja. Dat is dan wel een beetje de heersende gedachte dan, hoor. Van, ja... Ho ho hoezo, hoezo, moet dat? Ja, ik geloof dat het vooral van, uh, het e van de EU, de, de, de Europese Unie, die heeft op een gegeven moment gezegd van jullie gaan nu ook eens een keer wat, wat opvangen. Ja. Uh, ja. Is Slowakije een, een islamkritisch land? Um, ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Um, ik denk het wel. Uh, het, het is in basis niet een land waar heel veel nationaliteiten naast elkaar leven. Uh, je ziet hier wel veel emigranten bijvoorbeeld uit uh, oostelijkere landen... ...bijvoorbeeld de Oekraïne of Roemenië... Uh, ...die dan naar hier zijn getrokken... ...omdat het hier gewoon economisch beter gaat dan daar. Dus daar, daarin wel. Maar dat zijn dan toch ook landen waarin de taal wat dichter bij elkaar ligt... ...en de cultuur ook wat dichter bij elkaar ligt. Maar er leeft hier bijvoorbeeld ook een Roma-bevolking. En mm -hmm. uh, dat is... Um, uh, daar wordt niet heel leuk mee omgegaan, zeg maar. Dat, uh, dat is echt een minderheid hier. En uh, uh, daarvoor zijn dingen ook gewoon niet goed geregeld. Onderwijs, huisvesting, dat soort dingen. Um, wordt niet geregeld. En ja, dat, dat, dat, daar zijn we allerlei initiatieven inmiddels opgestart. om daar het onderwijs goed voor te regelen. Um, voor die kinderen zorgen dat ze niet van hun school gaan en dat soort dingen. Maar uh, dat staat echt nog wel in de kinderschoenen. Nou. Ja. Dus, ja, specifiek is namelijk ja, ik denk het wel, maar het gaat nog wel verder dan dat uh, uh, eigenlijk. Ja, eigenlijk gewoon kritisch tegen iedereen die gebruik wil maken van de, van de verzorgingstaat die er niet is. Ja, exact. Ja, ja exact. En daar zit het toch het gevoel van een bepaalde exclusiviteit voor de schilwaak eerst dan in, zeg maar. Ja. Dat gevoel heerst wel enorm. Ja, absoluut. Nou, we gaan, ja. we gaan straks verder praten over een, een onderwerp dat eigenlijk hierop aansluit. Uh, geld. Ja, klopt. Ja, en Morris uh, kent Colombia veel vluchtelingen. Is dit een thema dat speelt? Uh, nee, ik, ik uh, denk dat er uh, ja, zeker twee hele grote verhalen hier zijn uh, rondom het thema vluchtelingen. Uh, Ten eerste uh, is er een enorme interne vluchtelingencrisis uh, in Colombia. Uh, veel van mensen vergeten dat vaak, maar Colombia zit uh, ja, toch echt al jarenlang zeker uh, op nummer 1, 2 of 3. En op het moment uh, zitten zeg maar, tussen Irak, Syrië en, en Colombia, daar, dat zijn de landen met de meeste interne vluchtelingen. En, en mensen denken daar toch niet zo snel aan dat dat uh, ook, ook hier uh, uh, het geval is. En, en heel even, wat bedoel je precies ja. met interne vluchtelingen, Moritz? Uh, nou ja, mensen die dus uh, op de vlucht zijn geslagen vanwege het uh, geweld hier in het land. Dus uh, de oorlog, de Binnenlandse uh, Oorlog. Mm -hmm. uh, die al uh, sinds. Er uh, ja, zijn heel veel jaren die. Uh, waar, waar het begin uh, zou kunnen zijn. Maar veel mensen zeggen toch al in 1948 uh, dat uh, de. Dat, uh, dat conflict hier is begonnen en uh, dat ze vluchtelingen zijn gaan tellen uh, is vanaf de jaren tachtig. En uh, ja, ongeveer staat uh, het cijfer nu op uh, zo tussen de vijf en zes miljoen, dus sinds de jaren tachtig, uh, van mensen die wel binnen Colombia zijn gebleven, maar wel uh, huis en haat achter, achter zich hebben moeten laten. En uh, nou ja, dat is. Uh, dat heeft een heleboel redenen gehad. Uh, maar, ja, toch vooral mensen van het platteland, uh, van een landenbedrijf. Dus men, grote bedrijven vaak, uh, grote landeigenaren, ook internationale bedrijven. Die uh, zich land wilden toe-eigenen voor agro-industrie, mijnbouw, uh, oliewinning, uh, noem maar op. Ja. Uh, die, uh, die kleine boertjes uh, ervan af wilden hebben. En uh, ja, dat middels geweld hebben gedaan. En die kleine boeren kwamen dan uh, toch uh, voor de grote... Uh, meerderheid in, in de steden terecht. En um, jij vertelde ook, jij vertelde ook Moritz, dat uh, om de, er zijn zoveel vluchtelingen. Dat heeft ook te maken met een bepaalde rekenmethode die een beetje raar is. Nou ja, het is, het is dus heel lastig. Of, ik weet niet of het een rare reken... Het is op zich wel een eerlijke rekenmethode. Maar het deel dat je hebt van vluchtelingen zijn toch vaak uh, je hele... Uh, Mensen op de vlucht? Maar het is ja mensonterende, situatie, van de Verenigde Naties. En ja, dat is hier absoluut niet het geval. Um, dus dat is gewoon, ja, dat is een beetje vreemd. En dat heeft er onder andere mee, uh, of onder, onder andere mee te maken dat uh, er inderdaad als vanaf de jaren tachtig wordt geteld. En uh, ja, sommige mensen die hebben gewoon eigenlijk toch wel weer uh, een beetje een leven kunnen opbouwen... na 20, 30 jaar. Dus uh, uh, dat, is, dat is soms een beetje lastig te tellen... maar dat de situatie uh, voor veel mensen daardoor... Uh, die niet makkelijk op is geworden, dat is wel een feit. En heel veel van, van, zeg maar, van het vredesproces dat nu plaatsvindt... dat gaat ook over genoegdoening voor deze groep slachtoffers. Van hoe kunnen ze terug naar het land of niet, maar krijgen ze wel geld. Dus het is wel een thema dat ook nog, zeg maar, politiek... Uh, op de agenda staat, ondanks dat veel mensen zich wel weer een, een plekje min of meer hebben weten te vinden in ja. de samenleving. Ja, ja, ja precies. En, we hebben, en het, we hebben het dan over interne ja. vluchtelingen. Wat Kennen ze ook externe vluchtelingen dan in Colombia? Nou ja, je hebt, uh, zoals uh, waarschijnlijk ook in Nederland, wel veel in het nieuws voorbij komt, een, uh, een behoorlijke economische crisis in uh, het buurland Venezuela. Uh, dus uh, ja, ik denk zeker de afgelopen drie, vier jaar is, is die migratiestroom... vanuit Venezuela naar Colombia echt ontzettend groot geweest. Uh, ik las dat vorig jaar er 1,5 sorry, uh, anderhalf miljoen uh, Venezolanen de grens over zijn gegaan. En uh, wat ik dan wel nog interessant vind, is om, dat het niet allemaal mensen zijn... die dan ook in Colombia blijven hangen, maar ook veel mensen die doorstromen naar... Ja, meer naar het zuiden, Ecuador, Peru, Chile. Eh, omdat ze daar dan familie hebben of kennissen. Ja. Of omdat ze denken dat daar uh, nou ja, makkelijker uh, werk te vinden is. En ook best wel te seizoensarbeiders. Dus Venezolanen die voor een paar maanden naar Colombia komen om hier te werken. En uh, dan met het geld weer teruggaan naar, uh, naar Venezuela. Ja. Maar de grens, ik was, ik was vorig jaar in een aantal grenssteden. Cúcuta, uh, Bayeriparma. Die liggen allemaal op 10, 15 kilometer van. Uh, van de grens met Venezuela. En dat was wel, ja, ik vond dat dan toch wel weer heel erg indrukwekkend. Uh, Geïmproviseerde tenten hier dan wel in het park. Uh, heel veel mensen op straat, die geld vragen. Uh, nee, nou ja, dat je dat je met heel zichtbaar op straat uh, ziet, dat er, dat er zoveel mensen. Uh, over zijn gekomen. Ja, ja. Moritz, dankjewel. We gaan het straks hebben over sport. En over welke uh, sportteams het goed doen in Colombia. Eerst even tijd voor Queen. Like dancing is the right? Can I have a volunteer? Just keep right on dancing. What a damn dolly good idea. It's such a jalification as a Adorable. Seaside Rendezvous. Woehoe. Seaside Rendezvous. Give us a kiss. Woe, queen. De wereld van BNN Vara. Right you, time, eh? Met Wouter Bouwman. Motorclub Gewone Jongens is een hele normale motorclub met, de naam zegt het al, hele gewone jongens. Eén van de gewone jongens overleed aan leukemie en besloot, eh, daarom besloot de rest van de motorclub om geld in te gaan zamelen voor het AMC. Een geweldig initiatief natuurlijk en daarom wil ik graag verder praten over geld en mogelijke investeringen in het buitenland. Cabotier Hans Steeuwen die weet dat er hele makkelijke manieren zijn om aan geld te komen. Mijn zevende imitatie is een hele luie startmuzikant. Ha ha ha ha. ha geld. <tiedert> Ja, zo kan het ook. Welke projecten in het buitenland zouden wel een fikse investering verdienen? En zijn dat dan maatschappelijk projecten, hele wijken of andere thema's in het buitenland? Nou, dan begin ik bij Patricia van Liemt in Zwitserland. Patricia, waar zouden de Zwitsers meer geld voor over hebben? Uh, nou, Wout, zijn twee dingen. Eén is, uh, nou dat verwacht je niet. En ik vind nog steeds, ik sta altijd met een open mond te kijken als het weer gebeurt. Maar als je dan bijvoorbeeld bij de bakker een brood gaat kopen... de bakker hier in Zwitserland heeft ook allemaal van die lekkere dingen. Dus de paasen uh, dat dan van die van die paasjes nou echt 30, 40 centimeter. En die kosten gerust 110, 120 frank. En ze kopen het erbij alsof het een lolly is voor een kind. <laughs> het is echt ongelooflijk, daar geven ze echt veel geld aan. Maar Haas. wat zijn dat voor dingen dan? Nou, gewoon chocoladepaashaas. Oh, van chocola. Ja, sorry, ik ja. zat te denken aan, aan brood of zo. Maar, uh, een, ja, kan ook. Oké, okay, een chocoladepaashaas van 120... Fran. Oh, ja, makkelijk. Zwitsers, nee, wij nemen ook vaak wat mee hè, als Nederlanders. Als we iemand bezoeken een flesje wijn of nou, bloemen of weet ik wat. Maar Zwitsers nemen vaak wat lekkers mee. Dus daar besteden ze echt veel geld aan en die bursten doen echt goede zaak hier. <laughs> maar dat zijn dan, uh, uh, dat, dat, dat zijn, nou, 120 van Dat is ongeveer 120 euro ook gewoon. Ja, dat is echt heel veel geld. Wat ik ook echt denk... <laughs> Hoezo, waarom? Een beetje een taart. Ik, ik heb ook leren een taart pakken. Ik, ik, ik ben helemaal geen uh, Nagella Loss. Ik ben geen keukenprinses. Nee. Maar het is hier zo vreselijk duur. Dat ik dacht, ja, ik, ik van die kinder taart 10 te betalen 150. Mm -hmm. En dan nog los van die cupcakes erbij kopen. Dus ik heb mezelf gewoon gezegd: kom op, hupsekee, die keuken in, zelf taart pakken. Dus ja. dat is wat ik doe. Ja, moet wel. Uit besparing gewoon. Yes, ja. Maar goed, dat andere ding... Waar Typisch Hollands denkt, misschien aard. ook wel. Uh, wat taarten bakken? Nou ja, zelf taarten bakken, omdat je ze anders moet kopen. Ja, denk het wel. Ja. We zijn zuinig. Maar ook ja, slimmer. Ja, ja. ja, toch, ons bent zuinig. Ja, nou ja, ik ben trots dat Nederlander te zijn. <laughs> maar um, uh, een ander ding waar de zetse geld voor over heeft, is uh, voor de publieke omroep. Ja, dat zag ik deze week. Onze ja, collega's daar. Wel. Klopt, ja inderdaad. Je hebt natuurlijk ook gewoon een kaart publiek omroep, maar ja. het zit wel een Bedankt nog iedereen in. thuis. <laughs> hoezo, hoezo? Nou, uh, die steunen ons toch? Belasting. Wat weg. weg. Iedereen thuis steunt ons uh, qua belasting, dus bedankt iedereen. Nou, oh, heel goed. Ja, heel goed. Nou, zeker. Want het is best wel geld, hoor, wat de publiek omroep kost. Ja, in Nederland. levert het ook wat op. Kwaliteitsradio midden in de nacht met Wouter. Ja. Maar goed, de Zwitsers nee, zijn dus ook helemaal gek van de publieke omroep, net als de Nederlanders. Nou ja, toch. Nou, ik denk dat de Zwitsers toch net één stapje serieuzer nemen, omdat ze het ook vinden uh, dat het cruciaal is voor de democratie. En uh, wat uh, in de Zwitserse cultuur is natuurlijk best wel divers. En zeg maar, de publieke televisie en de publieke radio, de programma's die voeren ook al die talen. Dus ze hebben hier Duits programma's, Frans, Italiaans en dat Reto-Romaans... wat echt, weet ik wat, 5% van de wolk spreekt. En dat is een soort van taak echt van de publieke overheid... om dat dus ja, overeind te houden. En de Zwitser vindt dat heel belangrijk. Dat is hun cultuur. En dus heeft 72% van de kiezers heeft tegen het voorstel gestemd... om dus de omroepbijdrage af te schaffen. Ja, want even voor de duidelijkheid, er was, deze week was daar een, uiteraard een referendum over, zoals yes. over alles in Zwitserland. En ja. de mensen mochten dus stemmen of ze het wilden afschaffen of niet. En mm -hmm. nou ja, daar was dus een dikke meerderheid die wilde het, uh, wilde het graag houden. Ja, ja, maar goed, je moet niet vergeten, het heet de SRF heet het hier. Ik luister zelf ook graag naar. Ik denk echt dat die SM moet luisteren naar SRF 3. Je dus kan het een beetje vergelijken. En dan, nou ja goed, het is gewoon een tipje. Maar dat er terzijde, um, er heeft ook heel veel geschapen hier voor de 5000 Er zijn voor de publieke omroep. Dus dat is natuurlijk ook gewoon onwijs belangrijk. Ja. Maar goed, wat kost dat dan? In Nederland kost uh, de publieke omroep, uh, omroep per persoon, jij weet het waarschijnlijk wel, nee. wat het kost per hoofd. Geen flauw benul. Nee, best wel weinig, volgens mij persoonlijk. 50 euro. Oh. Ja, ja, valt mee toch? Ja. In Zwitserland kost het 450 fran per persoon wow. per jaar. En uh, dat doen ze graag dus. Maar uh, uh, waarom is dat zo'n groot verschil? Omdat er minder Zwitsers zijn of? of? Ja. Ja, ja, ja, ja, precies. We hebben maar 7 miljoen Zwitsers. En we hebben natuurlijk hoeveel Nederlanders zijn inmiddels? 17 miljoen? Ja, ja. 18, heel veel. Spanje is over het goedkoopst. Daar kost het maar 30 euro per persoon per jaar. Geen geld. En ik was toevallig, ik was even aan het kijken, want. Ja, best wel vaak discussies hè, over, over het Koningshuis. Wat kost het Koningshuis? Nou, het Koningshuis kost ons gemiddeld per jaar, ik weet niet precies per persoon, maar het kost 40 miljoen. En niet per persoon, maar hè, voor het gehele voor het, voor het land. Ja. Maar ik ben heel erg voor het Koningshuis, omdat ik denk dat het ergens latent zorgt ook voor de vrede. Dus toch al die handjes schudden met al die cijfers en ik vat allemaal. Toch ergens, maar dat ben ik. Maar om even af te zetten wat we, zeg maar, de publieke onderroep ons kost, 800 miljoen per jaar. Mm -hmm. En het Koningshuis, ja ik, zit, ik zeg wat niet leuk is voor jou, nee. kost maar 40 miljoen. Maar heel veel mensen duren over het Koningshuis. Maar ja... Dat eigenlijk een schijntje als je vergelijkt met de bieke omroep. Jij probeert hier een discussie op te starten, begrijp ik. Nou, ik wil heel graag nog een keer met je bellen volgende week. Maar ja. we moeten natuurlijk wel eerlijk zijn over de feiten. Ja, we moeten eerlijk zijn over de feiten. Maar we moeten ook door, helaas, Patricia. Dus we gaan ja. het straks hebben over, over sport in Zwitserland. Ja. ja, en Jasperine, wij gaan het ook even over geld hebben. In Slowakije betalen ze wel gewoon met de euro, toch? Ja, ja, ja, ja, we zijn een euroland. Als enige hier in de regio. Want Tsjechië en Hongarije en um, uh, Roemenië die, die doen dat allemaal niet. Dus ja, dat is best bijzonder. Zij is ook heel trots op. Ja, ja dat, dat snap ik. Maar ja. Dus jij ervaart ook nog het ongemak van uh, uh, geld wisselen. Of valt dat mee? Kom je niet zo veel in die buurlanden? Niet heel veel. Ja, we gaan er natuurlijk wel eens heen, maar dan is het echt wel een soort van uh, dagstedentripje. En dan, uh, ja, dan moet je inderdaad gewoon, uh, ja, dan pin je daar, zeg maar. Mm -hmm. uh, Kroatië heeft ook nog geen euro's. En daar komen we wel wat vaker, want daar is de kust natuurlijk. Um, uh, want we hebben hier geen kust. En af en toe is de zee en de kust toch wel fijn, dus dan rijden we naar Kroatië. Ja. En uh, ik moet zeggen, ik vind het altijd wel... Wel, wel aan het vakantiegevoel toevoegen hoor, als je een andere munteinheid hebt. Ja. Ik vind het toch af en toe ook wel weer even lekker eerlijk gezegd. Ja, dat snap ik. Ja, Dat, dat, <laughs> dat kan ik me dan wel weer voorstellen. Uh, we gaan het hebben over geld en uh, waar meer geld naartoe zou mogen in jouw land. Uh, ja. ja. Heb je een idee? Ja, wel meerdere eerlijk gezegd, ah. uh, maar het, het allerbelangrijkste denk ik uh, is de zorg hier. Uh, uh, de, uh, ja, er is zorg, ja, er zijn ziekenhuizen, artsen, uh, verpleegpersoneel personeel worden enorm onderbetaald. Mm -hmm. uh, vooral uh, artsen als je het vergelijkt met bijvoorbeeld wat ze in Nederland verdienen. En ja, dat heeft als gevolg, het heeft een aantal gevolgen eigenlijk, um, dat nu de nieuwe generatie, net afgedeerde uh, Slovaakse artsen, uh, niet meer um, in Slovakije aan het werk gaan. Die gaan de grenzen over, want daar kunnen ze gewoon zoveel meer verdienen uh, met hetzelfde werk. Welke grens door... gaan ze over dan uh, naar Oostenrijk? Oostenrijk of zo? naar Oostenrijk, ja, veel naar Oostenrijk. Sommige engeren ook gewoon hè, naar Scandinavië of iets dergelijks. Maar dat is natuurlijk best wel rigoureus. Mm -hmm. Maar ja, omdat we zo dicht bij de grenzen uh, met Oostenrijk zitten, zijn er gewoon heel veel die, die crossborder werken, zeg maar, die wonen hier, maar die werken, werken in Oostenrijk. Dus die thuis in Denen of, uh, nou. of die kant op. Um, en daardoor ontstaat een tekort hier. En wat er ook gebeurt, is dat de artsen hier een bijmaatje hebben of regelen. Oh ja? en, uh, ja, dus, de, ja. dus je arts kan ook je postbode zijn? Nou ja, als het dan nog postbode zouden worden, dan verdien je nog, nog, nog minder denk ik uh, als arts. Zo, zo maar wat bijvoorbeeld gebeurt is dat de uh, mede-eigenaar zijn van een apotheek of van een groothandel van medicijnen, of, uh, waardoor er ook een bepaalde belangenverstrengeling is. Ik wou staat. niet zeggen, dat is een rare situatie. Ja. Ja, het is niet een wenselijke situatie, maar het gebeurt wel heel veel. Um, ja, en op het moment dat er gewoon meer in de zorg geïnvesteerd wordt, meer in de zorg voor artsen, dan zou dat niet meer nodig zijn. Um, uh, en ook, ik moet heel eerlijk zeggen, ook faciliteiten. Uh, van de zorg en zo, dat, dat kan ook wel wat geld gebruiken. Je ziet hier een heel duidelijke scheiding nog tussen uh, mensen die wel veel geld te besteden hebben die niet zoveel geld te besteden hebben. Die niet zoveel geld te besteden hebben, zijn echt op de... Ja, ...de publieke uh, zorginstellingen aangewezen. Er zijn best wel veel privé-initiatieven hier inmiddels... ...maar moet je echt wel... Dan moet je, ja, ...het is een soort... Uh, ...heb je hier in Bratislava, een soort van... ...zoals je in Nederland hebt... en Nederland heeft een soort huisartspraktijk... ...met heel veel artsen bij elkaar... ...maar hier zitten dan ook cardiologen bij... bijvoorbeeld een internisten... ...en daar moet je een soort ja. lid van worden. Je, je, wordt, je, je neemt een lidmaatschap... ...en dat kost iets van 400 euro per jaar per persoon. En dan mag je zeg maar een afspraak maken daar met een van die artsen. Dus ja, dan moet je wel dat geld hebben om daar lid te worden. En anders uh, uh, moet je gewoon naar het, naar het openbare ziekenhuis. Ja, en nou, wij wonen hier bijvoorbeeld vlakbij het kinderziekenhuis Kramare. Ja, ja, het ziet er al niet heel um, uh, up-to-date uit, zeg maar. En ik heb ook echt wel foto's gezien en, en verhalen gehoord van, van kinderen die er uh, met meer infecties uitkwamen dan dat ze er niet konden. niet. Och, ja. ja. Ja, het, is echt, echt, het zou echt niet meer moeten kunnen in deze tijd, maar het gebeurt echt nog. Ja. En, en daarin zie je ook weer de scheiding. Mensen met geld gaan dus over de grens naar Oostenrijk met hun kinderen ziek zijn. Ja, bij, de, bij, ouwe... hun, uh, bij hun landgenoten die daar allemaal arts zijn. Ja, die daar dan weer hard. dan kun je lekker gewoon wel zwaar praten. <lacht> Dat is wel zo praktisch. Ja, en ook bijvoorbeeld vrouwen die zwanger zijn. Die, ja, van mijn kennis en vrienden zijn hier... Ken ik er eentje die is nu hier in Kamara bevallen, uh, maar de rest gaat of naar Wenen uh, mm -hmm. of net over de grens. Heinburg ligt daar, daar zit ook een groot ziekenhuis. Die gaan dan die, die bevallen van hun kind in Oostenrijk. Zeg maar. ja. en, en is het zo dat, omdat de artsen dan soms uh, bijvoorbeeld ook een apotheek hebben, is het zo dat er meer uh, en makkelijker medicijnen worden voorgeschreven? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. ja, en wat er ook gebeurt, um, is dat er, en dat mag officieel niet meer, dat is een wet uh, voor aangenomen vorig jaar. Is dat er geneesmiddelen, geneesmiddelen hier in Slowakije zijn goedkoper. Dat, dat wordt aangepast op, op de, de, de, de salarissen, zeg maar. Maar um, uh, dus kan het voor een apotheek heel interessant zijn om geneesmiddelen te exporteren naar omliggende landen waar ze er meer geld voor kunnen krijgen. Oh, ja. um, en dat dat dus gebeurt, en dat het dus voor de Slowaak er geen. Geneesmiddelen of het juiste geneesmiddel niet in de apotheek is, omdat het verkocht is aan het buitenland. Ja. Daarom is er een wet op aangenomen nu, dus daar wordt ook nu wel op gehandhaafd. Om te zorgen dat ja, wel de, de geneesmiddelen beschikbaar zijn hier voor degenen die het nodig hebben. Ja. Maar ja, dat, dat blijft heel lastig, zeg maar, omdat uh, dat goed. Um goed te regelen. Ja, een artstekort, een medicijntekort en slechte faciliteiten. Nou, er mag in ieder geval ja. meer geld naar de zorg. Laten we dat uh, ja, duidelijk zeker. hebben. Er okay. Ja, zeker geld naar de zorg. Dat is ja. Jasperine, dankjewel dat we je zo midden in de nacht even mochten bellen over de zorg in het okay. Graag gedaan. Ja. That's mm -hmm. De House was dit en zij hadden het over wat er zou gebeuren... als je niet kan praten. Ze zongen namelijk If You Cannot Talk. De wereld van BNN Vara met Wouter Bouwman. Het uh, Nederlands elftal is de laatste jaren werkelijk om te janken. Maar deze week was het uh, week van de ommekeer. Europees kampioen Portugal werd maar liefst drie... met maar liefst drie novenslagen. Ik ben zo enthousiast erover. De weg omhoog lijkt ingezet. Cabroutier Micha Wertheim die is niet zo'n sportfan... Voor diegene van jullie die nog nooit bij een sportschool zijn geweest... Een sportschool is een ruimte die ziet eruit alsof een kunstenaar opdracht heeft gekregen... de totale zinloosheid van het leven te verbeelden. Er staan allemaal apparaten die nergens heen gaan. Op een gegeven moment sta ik op de loopband. Ik ga niet alleen nergens heen, ik kom ook nog eens nergens vandaan. Ik denk, nou lekker is dat zeg. He, ik word helemaal gek hier. En toen zei iemand, ja, daar, daar moet, je, moet je gewoon ze nu dan... Dat kost wat meer, maar je moet er maar een personal coach bij nemen. Want een personal coach kan je motiveren. En ik, ten einde raad heb ik dat gedaan. Uh, dan sta je dus, een dag later sta ik op de loopband. Nu dus staat er een gast naast me in een trainingspak. Nee, zet hem op, Ga blijven rennen. Hè? Kom op, blijven rennen. Blijven rennen, Mika. Blijf... <lacht> ik denk, nee, dankjewel, vriend. Als ik stil ga staan, klap ik achterover en heb ik een schedelbasisfactuur. Wat een goed advies heb jij, zeg! Ja, welke sporters of sportteams doen het in het buitenland boven verwachting goed... en wat is het verhaal achter deze mensen? Uh, Patricia, ons aller oranje speelde dus tegen Portugal deze week... maar de wedstrijd werd gespeeld in Zwitserland, vreemd genoeg... en die beveiliging, dat was niet goed, hoor. Nee, het is helemaal niet des Zwitserland. Eigenlijk. Dat dacht ik dus ook aan oh, jouw verhalen te horen. Ik denk, nou, er klopt helemaal niks van uh, wat jij altijd nee. vertelt hier. Maar ik denk ook dat het echt de lieve goede Zwitser soms misschien een beetje naïef is. En ook wel denkt: Nou ja, weet je wel, we zetten gewoon. Ja, we, ze verwachten het misschien niet. Ze verwachten niet dat er drie keer iemand naar Ronaldo rent om een selfie te maken. Ja. Dat, ik denk dat de Zwitser gewoon denkt: Ja, maar dat doen mensen toch niet? Nee. Weet je wel? Nee, er moesten dus uit het niets, moesten allemaal stewards komen. Die waren van ja. thuis opgebeld, die, moesten, die zaten <laughs> ook te kijken, die moesten dus, uh, uh, op de fiets springen en, en er naartoe. Dat, dat was een hartstikke een rare situatie was dat. Ja dat klopt, en het is ook zo. Ja, ik weet niet, ik, ik heb het zelf niet gezien, maar uh, uh, vond ik dat vond erg. Was daar een mens geschrokken? Nou nee, maar het was wel, uh, dat. Uh, zo werd gezegd, nou wat, wat een, wat een zootje is dat daar. Ja, dat, dat was wel een beetje de opinie zeg maar. Ja, in ieder geval bij mij. Ja. Ja, oké, okay, nou ja, dat is heel belangrijk. <laughs> ja, nee, maar het is heel grappig. Want bijvoorbeeld, kijk, Roger Federer... die loopt hier altijd gewoon in de beeld op. En de verhalen over hem gaan ook. Hij heeft dan geen beveiliging. Hij gaat hier gewoon naar de sportschool. Hij gaat gewoon naar de winkel. Weet je, dus die zwitser... die is ook een beetje op een positieve manier naïef. En ik denk dat dat gewoon een beetje het geval was. Mm -hmm. Ja, nee, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja. De, de wedstrijd werd trouwens gespeeld in Zwitserland... omdat daar naar, horen zeggen, zoveel uh, Portugezen wonen. Is, is in, dat Geneve. Waar? Ja, in Geneve. Ja, in Genève. Is dat zo? Uh, nou, er wonen hier best wel Portugezen. Misschien ook wel net over de grens daar bij Frankrijk. Mm. Uh, en wat ik wel overigens weet van uh, Portugal, is als je als Portugees naar Zwitserland komt en je wil je rijbewijs omzetten, dat mag. Yeah. Maar de verzekering is niet zo hoog, omdat het waarschijnlijk Portugees is. mensen was. Je, je viel een klein beetje weg, maar Portugese, die zijn uh, gevaar op de weg, zeg je dat nou? Ja, ja je hebt een hogere uh, uh, risico-verzekering uh, um, ja. hier in Zwitserland dan Nederlanders. <laughs> Portugezen zijn gewoon iets meer brokkenmakers. Dus, nou ja, goed. Nou, even wat maar, anders, uh, ik, zel, ik zag ja. ook uh, Zwitserland in het nieuws wat betreft uh, Olympische Spelen. Ja, ja, ze willen meegaan dingen, dat is wel spannend. Ja goed, wat heeft hij nodig? Geld, blokjes, nou ja, dat hebben ze allebei hier in Zwitserland. Mm -hmm. Dus ik denk dat ze wel een kans maken. Hoe maakt je een kans om dat in spelen te krijgen? Je moet gewoon goede venues kunnen bouwen, stadia kunnen bouwen. Je moet het aan toeristen aankunnen, je moet hotels, transport, beveiliging. Nou ja, goed, dat laatste. Daar mag er gewerkt worden. Ja, hebben ze even kunnen leren. Maar er is dan natuurlijk ja, prima kandidaat om dat te gaan doen in... 2019 of zo, dan willen ze meedingen. Ja, dan is de verkiezing pas. Dus dat duurt nog wel even. Ja. En dan willen ze misschien ja. zelfs gaan schaatsen in Nederland. Als combi. Wat, wat zei je? Dan willen ze misschien zelfs gaan schaatsen in Nederland. Als combi erbij. En dan skiën ja, in ja, Zwitserland. Ja, ja, ja moeten ze doen. Ik denk heel leuk. Ik bedoel, ze maken dat aan. Geen kans natuurlijk tegen onze Nederlandse jongens en meisjes. <laughs> maar ze uh, <laughs> kunnen het wel gaan proberen. Wat de bedoeling is. Overigens wel grappig dat uh, als je als land wil meedoen met uh, Olympisch comité, nee, of mee wil doen met zeg maar, Olympische Spelen halen, mm -hmm. dan moet je wel toest toestemming krijgen van je volk, hè? van de mensen die in dat land wonen. En dat betekent vaak een verhoging van de belasting. Is dat overal en... zo of alleen in Zwitserland? Nee, dat is overal. Oh. Zeg maar dat, dat moet geloven, daar moet iets uh, voor geregeld worden. Maar ja, dat soort dingen in Zwitserland, dat vinden ze heel normaal. Moeten belasting iets verhoogd worden? Ja hoor jongens, weet je, prima. Um, ik weet niet of ik je ooit wel eens hebt verteld over uh, dat dorp... wat naast mijn dorp ligt. Dat heet Ruslikon. Mm -hmm. Daar woonde een man, daar stond een bedrijf... en die ging naar de beurs. En dat bedrijf... Ja, dat, die hebben even de gemeente opgebeld van... jongens, uh, morgen gaan we naar de beurs. Dus we moeten heel veel belasting gaan betalen... dat jullie toch nog even weten. Ja, de, de gemeente heel blij. Ja, want goed voor onze, onze gemeente. Maar ze hadden zoveel geld... over in die gemeente. En ze moesten dat dan besteden... Dat ze niet wisten wat ze daarmee moesten doen. Toen hebben ze dus in de hele gemeente al nieuwe bushokjes gebouwd met allemaal lichten erin. Ja, weet je? Ik bedoel, dat is, dat is debiel, toch? Ja, even over het vorige blokje geld. Uh, daar hebben ze dus genoeg van. Daar hebben ze genoeg van. En ik geloof dat de bidding fee wat je maar als land moet doen, dat is 150.000 US dollars... Dat moet je wel zeg maar even op tafel leggen om mee te mogen. Dingen naar uh, het van de ding. Maar dat is voor Zwitserland natuurlijk gewoon echt pocket money. Ja. Dus uh, daar zou ik me niet zoveel voor. Zorgen. Nee, ik denk, en ik denk oprecht dat ze wel een goede kans maken. Want uh, de voorzieningen zijn er, ze hebben het geld. Het ligt heel centraal. Het is veilig. Ja, het zou kunnen. Nou, helemaal uh, goed, we gaan uh, naar Zwitserland in, uh, uh, na 2019 in ieder geval. Want dan is pas die verkiezing. Uh, Patricia, dankjewel. Fijn dat we je mochten bellen zo midden in de nacht. Ja, fijne uitzending weer. Spreek je snel, Wout. Ja, Moritz, we gaan nog even naar Colombia. Ons voetbalelftal heeft weer eens een keer gewonnen. Maar jullie voetbalelftal, dat doet het al een tijdje goed, hè? Ja, ze gaan naar een trein. Ze gaan ontzettend naar... goed, ze zijn dus geclassificeerd voor, uh, voor Rusland. Maar... Uh... Uh, twee weken geleden ook in Frankrijk, van Frankrijk gewonnen. We uh, 2-0 achterstand weten om te duigen in een 3 uh, overwinning En ja. Uh, nou ja, er was wel een uh, feest hier op straat. Dat was en, wel indrukwekkend. Uh, Ondanks dat het een. Ja, ja, ja, ja. Ik, ik, ik vond het zelf ook wel. Ik heb hem niet gekeken. Ik, ik heb het uh, gevolgd vanaf. Uh, vanaf de straat hoorde ik wel af en toe uh, wat gejuich uit de huizen komen. En ik heb daarna nog wel de doelpunten voorbij zien komen. Maar nee. Uh, ja, het was, was, was indrukwekkend. En wat je zegt, want ze doen het al uh, ja, toch wel echt een tijdje behoorlijk goed. Ja. Uh, dat was het? In de tijd in in vorige week uh, uh, in ieder geval geloof ik tot de kwartfinales. Zeker. En nu werd er ook gezegd dat ze in ieder geval tot de halve finale het wel zouden kunnen redden. Dat uh, zou het zijn Dat vandaag of gisteren in de krant. Dus nee, dat gaat goed. Maar Moritz, leg eens uit. Hoe gaat dat dan? Hoe wordt zo'n wedstrijd beleefd? Hoe kijken de mensen voetbal in Colombia? Voetbal is hier toch wel, denk ik nog steeds, volkssport nummer één. En wat ik zelf heel bijzonder vind, is dat elke overwinning lijkt alsof de finale is gewonnen. Eh met grote autocaravaans, vlaggen die uh, uit de auto's hangen. Dus heel veel mensen op straat. En uh, ja, veel lawaai, vooral uh, muziek en getoeten. En wat ik zelf ook wel heel bijzonder vind is... Uh, om, ik, ben niet, ja, ik vind voetbal wel leuk, maar ik ben niet een uh, super voetbalfanaat. Mm -hmm. Ik vergeet ook wel eens dat Colombia moet voetballen. <laughs> maar uh, ja, het is echt onmogelijk om aan voorbij te, te lopen, want iedereen... Uh, doet voetbalshirtjes aan en ook op publieke plekken zoals de bank of uh, in de ja, bank. bij kantoorbanen. Dat mensen ook daar uh, met voetbalshirtjes of gesminkt of gekke outfits naar uh, het werk kunnen. Dus <laughs> gesminkt in de bank. Dan, uh, dan, moet je, dan moet je geld halen bij uh, een man die normaal in een pak zit. Die zit nu in uh, uh, een voetbalshirt met uh, gesminkte wangen. Ja, ja. ja, ik vind dat zelf wel heel erg bijzonder. En ja, daar ja. word ik daar ook een beetje enthousiast van. ja <laughs> dat vind ik het heel erg geboeid <laughs> Moritz, we hebben het al gehad over nee, voetbal. Dat, dat... Welke sport uh, is nog, ste is ja. nog meer... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, geliefd in Colombia? Nou ja, waar de Colombianen het ook de afgelopen jaren... echt supergoed uh, hebben gedaan, is, uh, is met het wielrennen. Oh, en, ja. uh, nee, dit, is, dit is een land... Uh, met ontzettend veel bergen, dus de uitlopers van de anders die eindigen hier. Dus je hebt die drie grote bergruggen, dat was 6000 meter. Uh, dus ja, er dus, zijn ja, goede mensen die hier op de fiets uh, vooral goed kunnen klimmen. Ja. En dus ook wel, op, op, ook wel kunnen sprinten. En uh, nou, je hebt natuurlijk Nairok in Pana. Ja. Die uh, de ronde van Italië en de ronde van Spanje heeft gewonnen. Mm -hmm. En ook in de Tour het uh, altijd toch wel heel goed doet. En, uh, nou ja, en met hem nog een heleboel, zeker vijf, zes andere topduurrenners. Maar, maar die, uh, wordt er ook veel gefietst dan in Colombia? Ja. Nou ja, er, wordt, er wordt, uh, het wordt niet echt gepromoot. Je hebt wel een, een autovrije zondag in, in heel veel grote steden. En heel veel ja. van dit soort jongens die moeten ook gewoon dat vind ik echt de samen van, van deze wielrenners. Dat zijn jongens die uh, vaak van het platteland komen en dan gedwongen naar school moesten fietsen. Of gedwongen, de uh, school was ver weg en ze moesten op de fiets naar school. Dus dat ja. was elke dag 15, 20 kilometer op de fiets. Maar dus op van die hele heftige bergen. En, ja, en dan leer je wel goed fietsen. Dus ja, ja ik vind dat wel heel, uh, dat is met boeken heel mooi naast een Tom de Mulan of een Tom. Dat, dat zo iemand die ja, gewoon uit zo'n boerengezin... dan toch uh, zeg allemaal elkaar op dat uh, hoog niveau even weten op te bochten. Ja, en, en wordt dat wielrennen net zo gevolgd als het voetballen? Nou ja, wel iets minder enthousiast. Dat zijn dit is toch... Uh, dus niet dat mensen allemaal de straat oprennen. Maar wat, wat ik wel heel bijzonder ook vind, is dat. Nou ja, dat zeker wel in de media dat er veel aandacht voor is. Ja. Um, en ook wel dat het, nou, dat het hele betrokken. Dus dat ze ook wel voor dingen gevraagd worden. Of in ieder geval als ze als dan. Uh, als Meijer bijvoorbeeld dan geïnterviewd wordt. Uh, wat ik dan heel mooi vind is dat hij toch ook altijd wel nog iets zegt over bijvoorbeeld het vredesproces of over dat we op uh, lief voor elkaar moeten zijn. Of dat het platteland belangrijk is, of ah. dat het de kleine boeren. Nou ja, dus nou, gewoon echt een, een, een, een, goede gast. Ja. Wel iemand die dus. Het is, wat is het meer een, een opinionmaker? Mm -hmm. Dus wel iemand die uh, ja binnen de opinie wel niveau wel naar wordt geluisterd, maar het is niet zo dat mensen dus allemaal de straten brengen met vlag gaan zwaaien. Ja. En allemaal uh, naar je roepen. Nee, nee, nou, vanaf nu ga ik dat wel roepen. Nu ik wat meer over hem weet. Moritz, dankjewel. Fijn dat ik je zo mocht bellen. Um, veel plezier met ja. het laatste uh, Laat van, met. De, Laat. van de Paasweek. Ik ga zo lekker slapen. En ik spreek je snel. Oké. Okay. Dank je wel. Dank ja, Ondertussen moeten we bijna plaats gaan maken. Want uh, de, ik hoorde al een hoop geren. Iemand was zich duidelijk aan het warmlopen. En wie anders kan dat zijn dan mijn waarde collega uh, Luc Sarnil. Goeienacht, Fouter Bouwman. Uh, Goedenacht, rustig, rustig aan. Straks Sorry. begin je pas. Waar ga je het over hebben? Uh, dat bepaalt de luisteraar en de beller dit keer. Oh, je had even weer, geen tijd om wat voor te brengen. Zeker wel, maar het wordt weer een, een Druktemakers Estafette-uitzending. Dus 0800-1121 is telefoonnummer, ik zou zeggen... Bellen maar en laten we hopen dat deze studio gewoon eens een keertje in de lucht blijft. Zou wel lekker zijn, toch? Dat zou wat zijn. Ja, wij worden gesponsord door de noodband inmiddels. Kijk, dat ja. is leuk. Dat nou is ja, goed misschien goed kan je ook wat zoeken. Ja, ja publiek omhoog. misschien uh, een salaris kunnen gaan betalen. Zeker weten. Nou, na het nieuws van drie uur gaan we genieten. De van BNH. Nee, van Luxaneel. BNH.